Zeven uur in Monseree met het NMS-journaal. Premier Djibali van Tunesië heeft in een interview... het conflict met zijn eigen partij verder op scherp gezet. Djibali zei op Al Jazeera dat hij aftreedt als zijn partij-en-Nada... niet akkoord gaat met de vorming van een zakenkabinet. Die moeten politieke crisis bezweren sinds de moord... woensdag op oppositieleider Belaid. Maar de partij van de premier voelt niets voor een kernkabinet... waar geen politici in zitten. Djabali zegt dat alleen met een regering van technocraten orde op zaken te stellen valt. Hij wilde woensdag zijn kabinet al ontbinden, maar daar stak zijn partij een stokje voor. Djabali heeft er vertrouwen in dat zijn eigen partij hem nu steunt, maar het is niet duidelijk waar hij dat op baseert. Door de sneeuwstorm in het noordoosten van Amerika zijn zeker negen mensen omgekomen. In Canada vielen drie doden. Onder de slachtoffers zijn een vrouw van tachtig die werd aangereden toen ze haar oprijlaan schoonmaakte. En een jongen van elf stierf van koolmonoxidevergiftiging. Hij zat in een auto met draaiende motor om warm te blijven. In veel staten in het noordoosten van de VS geldt nog altijd de noodtoestand. De meeste sneeuw viel in Hamden in de staat Connecticut. Daar ligt een pak van 102 centimeter. In de staat New York gebruikte de politie sneeuwscooters om automobilisten te bevrijden die al uren stilstonden op een snelweg. Rijkswaterstaat waarschuwt dat het door de sneeuw in Nederland nog glad kan zijn op de weg. Strooiwagens en sneeuwschuivers hebben de wegen zoveel mogelijk schoongemaakt, maar omdat er weinig verkeer is wordt het zout niet goed ingereden. In de ochtend trekt de sneeuw naar het noorden weg, maar doordat de temperatuur nauwelijks boven nul komt, kan wat er ligt nog tot verkeersproblemen leiden. Een Keniaan heeft in Groot-Brittannië aangifte gedaan van misbruik door vier Nederlandse en twee Britse priesters, dat meldt een Keniaanse krant. De man van 45 zegt dat het misbruik 16 jaar lang heeft geduurd. Een van de betrokken priesters is de Nederlandse oudbisschop in Kenia, Cor S. Het Vaticaan stuurde hem in 2009 naar huis na een andere beschuldiging van misbruik. Hij woont nu in een rusthuis. Van de overige Nederlandse priesters is er één overleden. De Congolees Nugdjolo, die in december door het internationaal strafhof werd vrijgesproken, heeft politiek asiel in Nederland gevraagd. Dat heeft zijn advocaat gezegd tegen een Afrikaans persbureau. De man werd verdacht van deelname aan een massamoord in Oost-Congo in 2003. Het strafhof in Den Haag sprak hem vrij wegens gebrek aan bewijs. De Nederlandse politie pakte hem meteen op na zijn vrijlating omdat hij illegaal hier was. De Congolees verzet zich tegen uitlevering. Hij is bang dat hij direct wordt opgepakt omdat hij openlijk kritiek heeft op president Kabila van Congo en wil daarom in Nederland blijven. De politie van Los Angeles gaat opnieuw onderzoek doen naar het ontslag van oud-politieman Christopher Dorner. Naar hem is een klopjacht gehaald omdat hij uit frustratie... over zijn ontslag een lijst heeft opgesteld... en in Californië al drie mensen zou hebben vermoord. Er is ook een speciale taskforce opgericht met agenten van de FBI. De 33-jarige ex-agent werd ruim een week geleden ontslagen... omdat hij een leidinggevende onterecht zou hebben beschuldigd van mishandeling. Daarna plaatste hij op Facebook een lijst met namen van agenten... die hij wil vermoorden. Een grote politiemacht is al drie dagen naar hem op zoek. Vliegtuigfabrikant Boeing heeft de eerste testvlucht uitgevoerd met een Boeing 787... sinds toestellen van dit type aan de grond worden gehouden. De testvlucht duurde twee uur en was bedoeld om informatie te verzamelen over de lithium-ion accu. Volgens de fabrikant verliep de vlucht zonder problemen. De 787 Dreamliner is het eerste toestel dat met deze batterijen vliegt. Bij twee toestellen ontstond er brand in de accu. Boeing zou een nieuw ontwerp hebben gemaakt waardoor de kans op oververhitting veel kleiner is. De Boeing 787 kwam in 2011 op de markt en wordt geplaagd door veel problemen. De Nederlandse film Cowboy is in Berlijn bekroond tot beste Europese jeugdfilm van het jaar. Gisteravond kreeg regisseur Boudewijn Code de prijs uitgereikt op het filmfestival van Berlijn. Bij de vorige editie van het filmfestival in Berlijn won Cowboy al de glazen beer... voor beste film van de jeugdselectie van het festival. Cowboy vertelt het verhaal van de vriendschap tussen een jongen... die verdriet heeft over de problemen met zijn vader en een kou. Het weer. In het noorden eerst nog sneeuw, later overal droog. Af en toe zon. Het wordt maximaal 2 graden bij een koude zuidoostenwind. Tegen de avond neemt in het zuidwesten de kans op sneeuw weer toe. En tijdens de nacht in het zuiden ook wat sneeuw.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 Geld lenen kost geld. Dit is Radio 1. EO. Dit is De Zondag. Met Kifa Alouche. Een hele goede morgen. Fijn dat u luistert op deze sfeervolle sneeuwwitte zondagmorgen. Mijn gast van vanmorgen was ooit drama-docent en theaterregisseur. Nu is hij managements en behoorden zijn boeken... over omdenken tot de best verkochte Nederlandse managementboeken. Goedemorgen, Bertolt, Bertolt Goedemorgen. Gunster. Ja. Goedemorgen. Goedemorgen. Managements-goeroe. Noemde u zichzelf zo? <laughs> nou, als je echt een goeroe bent, dan zul je dat nooit zeggen. Dus op het moment dat ik zou zeggen dat ik het was... zou ik het niet zijn natuurlijk. Oké. Okay. Nee, zo zou ik mezelf niet omschrijven. Nee. Hoewel... Als ja, het is lastig. Uh, uh, uh, uh, uh, uh, Schrijver, spreker, dat komt misschien nog het beste in de richting. En is dit nou iets wat iemand als kind al wil worden? Dat je, dat je, dat je aan het spelen bent in je, in je kamer of met je vriendjes... en dat je zegt, ik ben managementgoeroe. Nee, nee, maar dat is, nog, dat is nog steeds mijn droom niet. En ik ben het ook niet, in mijn beleving. En uh, wij, wij werken niet alleen maar voor het bedrijfsleven. En al mijn boeken zijn ook zeker niet opgericht. Ik, ik, vind, het, ik vind het ook geen managementboeken. Um, dus dat, die, die ideaal heb ik nooit gehad. Wat ik wel als, als ideaal als kind al wel had. Ik, zou, ik was wel voorbestemd voor, uh, voor iets met applaus, zeg maar. <laughs> en, en publiek. Ja, ja, en ja. veel publiek. Ja, dus dat is wel... Uh, maar hoe en wat, de, nou, en ik heb daar ook nooit echt heel erg van gedroomd... maar ik, ik denk dat heel veel kinderen ervan dromen... maar het idee dat je iets doet wat heel veel mensen heel erg waarderen... Dat, uh, dat je, of dat je beroemd of bekend bent of belangrijk... Zo, dat heb ik altijd wel als beeld gehad als kind. Ja. Oké, okay, nou. dat is dan gelukt. Belangrijk in elk geval. Ja, dat is leuk. Uh, we gaan het dit uur uitgebreid hebben over uh, uw filosofie... maar in de kern komt die erop neer dat we onze problemen anders moeten bekijken... zodat ze geen probleem meer zijn. En... Um, ik moest meteen aan Emil band denken. Hmm. Er valt een stilte die ik kan vullen, dat waarin <laughs> ik kan zeggen dat ik dat niet ben. Nou, uh, weet ik maar sowieso, hij is natuurlijk de grootste als het gaat om uh, iemand die uh, een verhaal vertelt van uh, wat positief is en hoe het zou kunnen. Ja, dan hij, of sommige mensen kennen Ben Tichela dan ook wel. Mm -hmm. En dat zijn zo'n beetje de beelden die we hebben. Uh, maar nogmaals, ik ben geen managementgoeroe. Wij werken wel voor bedrijven. En ik, ik, ik train wel met managers. Maar ik richt me tot het algemene publiek. Ja. En Emil Raterband is een, een, een man die het een aantal jaren gewoon heel groot gedaan heeft. Ja. En, maar, um, de, de, de, maar wij zijn niet van Chaka. Nee, en dat hele positieve idee van je kan het. En als je erin gelooft, dan lukt het wel. Daar moet ik eigenlijk helemaal niks van hebben. Dus daar voel ik me absoluut niet verwant mee. Oké, okay. nou dan hoor, horen we straks eigenlijk. Ja, dat ligt ik met wat, alles precies ik dat uh, toelicht. Wat dat dan precies wel is. Ja. Um, um, we hebben net de nieuws gehad. Hebben we naar geluisterd. Uh, um, was er daar, uh, hoorde u daar iets of iets wat in de afgelopen week is gebeurd waarvan u dacht: ah, da, da, dat zou ik eens graag aanpakken en daar zou ik graag eens wat omdenken, want zo noemt u mm -hmm. dat, ja. op, uh, op toepassen? Nou, ik uh, um, ik heb, ge, ik, heb, ik heb over nagedacht en um, ja, is natuurlijk vooral alles in de actualiteit, hmm. maar eigenlijk wat mij het uh, meeste bezighoudt is gewoon de hele grotere beweging zeg maar, die al jaren gaande is van crisis en, uh, en Griekenland en, en de Europese gemeenschap. Uh, wat een hele het teken is dat we in een hele complexe wereld leven waarin allerlei dingen anders gaan dan ze gingen. De wereld is aan het veranderen en... Um, en dat geeft een beetje een deprimerende sfeer. En iedereen, het wordt crisis ook voortdurend genoemd. Maar ik zou ze in mijn beleving... en daarom vind ik dit, dit is het item wat me dan het meeste, waar ik het eerst aan denk als je dat vraagt... in mijn beweging is de wereld um, in een crisis... en crisis in de zin dat we naar een andere soort ordening toe gaan... En er zijn allerlei nieuwe kansen dus aan het ontstaan tegelijkertijd. En dat is interessant. Dat de wereld nu om een soort punt komt dat dingen niet meer werken... betekent dat dus blijkbaar nieuwe dingen op het punt staan geboren te worden. En, nou, en daar, zou ik dan, ja. daar ben ik geïnteresseerd in natuurlijk. Oké, okay. Nou ja, dat is, dat, dat is mooi als je macro kijkt. Wat dat dan micro betekent voor mensen die in dat in de ding de crisis zitten, zitten... wat ja. niet de crisis mag heten... Ja. Uh, dat heeft natuurlijk consequenties voor hun leven. We straks graag uitgebreid over hoe, hoe die daar dan ja. mee om moeten gaan. Maar nu eerst ja. muziek.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 Make Up My Mind was dat van de New Shining. En ze zijn drie keer genomineerd voor de Edison Pop 2013. Die morgen wordt uitgereikt. En afgelopen woensdag, 7 februari dus, waren ze te gast bij onze collega's van Dit is de Dag. U luistert nu niet naar Dit is de Dag, maar naar Dit is de Zondag. En mijn gast van vanmorgen is managementgoeroe. Hoewel ik dat niet mag zeggen, dus noem ik hem gewoon goeroe. Dat komt Valt steeds meer af. Hij gelooft in omdenken. Dus anders kijken naar dingen. Waardoor een probleem geen probleem meer is, maar een mogelijkheid. Nogmaals, hartelijk welkom. Dank je. Wat, kun je daar nog iets over uit, uh, uitweiden? Over dat omdenken, wat dat dan precies is. Hoe ja. doe je dat? Nou de, uh, uh, alles begint met een probleem. Uh, ja. Omdenken begint met een probleem. En uh, als je geconfronteerd wordt met een probleem... is je eerste reactie dat je het probleem weg wil hebben. Je wil er vanaf. Het probleem klinkt als iets lastigs. Uh, als iets wat je alleen maar schade kan berokkenen. En uh, op zich is dat prima, want als je een lekke band hebt... dan kan je die plakken, klaar. Dus die problemen die je kan oplossen, nou, los ze op. Maar dan hou je allerlei problemen over... en die zijn voor omdenken interessant. Problemen die je eigenlijk niet veranderen kunt. En als het waait, waait het. En als je gevallen bent en je, je hebt je been gebroken... en ben je gevallen en heb je been gebroken. Nou, het omdenken begint op die momenten dat je problemen niet kunt veranderen. Dat je moet accepteren dat de dingen zijn zoals ze zijn. En ook al voelen ze problematisch... je hebt eigenlijk geen enkele enkel andere keus dan ze te accepteren. En uh, op dat moment, dat het als, als het ware lijkt alsof je van het probleem verloren hebt. Alsof het probleem jou bepaalt. Op het moment dat je de dingen accepteert zoals ze zijn. En stopt je er tegen te verzetten. Maar juist begint de dingen te accepteren. Het is mijn ervaring dat er in heel veel gevallen een probleem opeens een mogelijkheid kan worden. En de sleutel zit hem bij het staken van je verzet. En het accepteren dat de dingen zijn zoals ze zijn. Dus ik... Uh, uh... Ik verlies mijn baan vanwege die crisis waarover wij het net hadden. Ja. En um, uh, daar kan ik niets aan doen. Die baan is weg ja. en er ligt geen andere baan voor het oprapen. Dat zo is heel tevinden. erg en dat is een probleem. En uh, ik ga dat, daarom vind ik, uh, heb ik niks, dus niks met chakken mensen. Dan ga gaan niet zeggen: hoera, je hebt een nieuwe kans en wees blij. Dat zou ik nooit zeggen. Okay. Ik weet, wat, ik wel, wat ik wel kan constateren, zoals iedereen dat natuurlijk kan doen, is dat dat dan zo is. Ja. ja, en dan kan je in de rouw zijn en verdrietig zijn en boos zijn. Nou, wees het, want dat is allemaal ook... en accepteer dat ook, want dat is ook onderdeel van een proces. Ja. Het is heel natuurlijk. Het is, heel, het, is heel, uh, het is ook een feit dat dat een problematische ervaring geeft. Hè. Ook dat is allemaal waar. Maar dan komt er komt natuurlijk een punt, en dat zal ieder gezond mens natuurlijk beamen... dan is dat zo. En dan heb je geen enkele andere optie in het leven dan daar maar wat van zien te maken. En omdenken nodigt je uit, prikkelt je om dat punt eerder te accepteren... En daar ook met een soort tinteling naar te kunnen kijken. En vooral ook te kunnen open te staan voor het feit dat het wel eens beter zou kunnen worden dan je had gedacht. Misschien zelfs beter dan voordat je het probleem had. En dat, de, de, de sleutel is daarbij dat je accepteert ja. dat het probleem ja. is wat het is. Accepteren is de kern, de kern van de omdenking is maar waarom acceptatie. Is dat zo? Waar, waarom werkt dat dan zo? Als ik accepteer, ja, oké, is dat... ik ben mijn baan kwijt, klaar. Ja, maar zoals je nu zegt, is geen acceptatie. Oh. En dan zit ik, ben ik, ik daar lichte, lichte irritatie in. Als je het accepteert, is dat je het echt accepteert. Dat je het voor waar neemt, Dat je... Dat je ziet wat het is. Dat je er niet voor wegloopt. Uh, maar wat doet het dan met mij? Dan heb ik het geaxeerd. Het, okay, het, het, het, het geeft je rust. Het geeft uh, je rust. En het vooral, het geeft je rust. Het alle energie die je stopt in terug te willen naar de oude situatie. Maar dat is wat je doet met verzet. Dan wil je eigenlijk terug naar vroeger en verzet is zinvol en verzet is prima. En als je naar vroeger terug kunt, of als je terug kunt naar wat je wilde hebben, is verzet prima. Maar in negen van de tien gevallen zijn de omstandigheden sterker dan zelf En dan is verzet vruchteloos. Het maakt het alleen maar. Uh, het maakt alleen maar dat de situatie lastiger en vervelend blijft. En de grap is dat het paradoxaal is dat acceptatie juist leidt tot verandering. Okay. Um, en verzet, juist, leidt tot het in stand houden van een situatie. En, en, in veel en, gevallen. En, en je eigen handelen ook, dus vastzet daarmee. Ja, dat want dat je, je bent de hele tijd bezig met hoe het zou moeten zijn, maar die baan krijg je niet meer terug. Nee. En dan kan je boze brieven schrijven, kan je iemand bellen: ik was geweldig, ik wil die baan terug. Nou, dat lijkt dan allemaal zinvol, maar dat is vruchteloze energie. Ja, ja. Um, was je altijd al een omdenker? Zelf? Altijd al. Zo in het leven gestaan. Ja, ik denk, het, ik denk het wel. Ja. Ja. wel eh, Erik Terpsa zei het over zichzelf. En, eh, ik, ik, eh, ik herkende dat wel. Zij zei, ik, eh, ik, ik, ik heb het geluk dat ik iemand ben die licht gebakken is. En ik vond het een hele mooie omschrijving. Licht gebakken. En ik denk dat ik als kind, eh, of ik weet dat ik als kind altijd wel heel blijmoedig ben geweest en de, de lichte kant van het leven zag. En als je viel, dan helde je maar heel even om uh, een geschaafde knie. Ja, ik, ik weet niet. Ik zal ook wel heel hard geheld hebben. Maar nou, dan stond je weer op, toch? Ja. Ah, joh, weet je wat het is? Dat, je gaat toch een keer dood. Dat <laughs> weten we allemaal. En dat dacht je toen nee, ook Nee, dat al. wist ik als kind ook al. Ja, ik weet nog heel goed uh, dat... Uh, ik heb een, uh, een auto-ongeluk gehad, toen was ik zes jaar. En uh, het was vrij uh, heftig. Ik had een schedelbasisfractuur. Ik kwam in het ziekenhuis in Zwolle te liggen. En uh, ik heb een paar dagen tussen leven en dood gezweefd. En ik, ik weet nog dat ik bijkwam. En uh, blijkbaar was ik op de intensive care gelegd met een volwassene... en was er geen ruimte op de kinderafdeling. Want ik lag naast een meneer Van den Berg. Ik weet dat ik bijkwam. En uh, het eerste wat ik me herinner was dat mijn pols die was vastgeketend aan het bed. Oh. En later hoorde ik dat het was zodat ik niet bewoog, omdat mijn hoofd. Uh, maar dat wist ik niet, dus ik dacht. Ik, ik, je ging ik zit bewegen. vastgeketend. Ik ja. waarom, weet je waarom. Maar goed, dat was dan zo. En uh, ik weet dat ik in dat schemergebied. dat ik de hele tijd een zuster hoorde zeggen: meneer Van den Berg, meneer Van den Berg, hallo meneer Van den Berg, u moet wel wakker blijven hoor. En ik weet dat ik als kind wist, meneer Van den Berg, ga dood. Meneer Van den Berg, die moet, die moet wakker gehouden worden. Zo, als ja. god, alsof je iemand het gezicht slaat. Van de... En uh, ik weet dat ik als kind uh, uh, dat heel normaal vond. Meneer Van den Berg ging dood, ja, dat gaat dan zo. Dat is voor meneer Van den Berg natuurlijk heel eng. Die raakt ervan in paniek. En meneer Van den Berg heeft misschien een vrouw. En die verpleeg ze allemaal gedoe. Maar ik weet dat ik als kind... Uh, daar een hele grote rust bij uh, ervaren. Ja, dat ging allemaal door het hoofd van een zesjarige. Ja. ja. ja. Vreemd kind. Ik was een raar kind. Ja, raar kind. <laughs> het, het is ook nooit goed gekomen <laughs> met mij. En, nou. uh, maar, maar dat is wel heel... Dat, ik, later heb ik daaraan teruggedacht. Dat het bijzonder is vooral dat ik het zo gewoon vond. Uh. Dus, en ik denk dat ik altijd wel een soort basisgevoel had. Joh, we gaan dood. En het is niet erg of het er dan daarna een hemel is of een ander leven. Dat weet ik niet. In ieder geval, um, ik, ik heb dood, dood nooit als iets uh, heel bedreigends. Het is deel van het leven. We gaan dood. En het mooie daarvan is, als je dat helemaal kunt accepteren... vanaf dat moment valt alles toch mee dan? Ja, zeker als niks je dat op je al kunt accepteren... Ja, dan heb je nog een knie, hele leven als als van je, als positief je, denken voor Ja, dus daarom moest je, toen jij zei over die knie... nou, dan val je op je knie. Maar dat is toch niks vergeleken bij meneer Van den Berg? Nee, nee, dat is waar. Nee. En, en, en was dat iets wat je met de paplepel ook meekreeg? Heb je ouders die, uh, die heel <laughs> erg uh, zo in het leven staan? Nou, ik... ik ik hoop dat mijn moeder niet luistert. Maar mijn moeder was eigenlijk wel een beetje het tegendeel daarvan. Die zeggen overal beren op de weg, zeg maar. Dat, en, dat uh, wat jij jammerdenkers ja noemt? Ja, echt. Uh, en toen ik net voor mezelf ging werken, zei ze... Mo moet je dat dan nou wel doen, want eh, straks heb je geen werk? En toen ik eindelijk wat klussen kreeg, zei ze... Werk je niet hard. <laughs> nee, dus, dus, het is ook nooit het goed. Het is nooit goed genoeg. En mijn vader was heel erg... Mijn vader en moeder waren zeg maar zwart en wit. Zo optimistisch als mijn vader was. Zo, zo voorzichtig en schorvoetend was mijn moeder. Dus mijn vader had wel ook... Uh, Nee, dat, dat hele blijmoedig, als je iets wil, gaat gewoon doen. En het uh, doet er allemaal niet zo heel veel toe. Dus die, van hem heb ik dat, denk ik wel. Ja, maar ik weet niet. Het is misschien ook genetisch geluk. Toeval? Ik, ik weet het niet. Ja. Um, begonnen als drama-docent. Ja. Um, hoe, hoe, hoe, want dan, dan ben je voorstellingen uh, uh, uh, aan het... Uh, of aan het mensen dat leren dat ja, ik te doen. Ik heb mijn opleiding heb gedaan in de academie voor expressie in Utrecht. Ik ben opgeleid tot docent drama, dus ik mag voor de klas staan. Ik heb een lesbevoegdheid, maar ik heb dat nooit gedaan. Ik ben uh, regisseur gaan worden en ben gaan regisseren theater. Ja, het theater gaan maken ja. met mensen. Dan ben je dat een tijdje aan het doen. En wat gebeurt er dan uh, in je leven dat je denkt? Ik ga uh, iets anders ik doen. Ga ik ga moet goeroe worden. Ik ga, <laughs> ga goeroe worden. Um, nou, ik had tien jaar lang was ik, had ik geregisseerd bij een theatergroep. En ik had daar mijn pensioen kunnen halen. Dus dat, dat was ook wat ik voorzacht. Dat was een zag. vaste baan? Was dat was een vaste baan. Daar had ik zelf heel erg mijn best voor gedaan. Om met subsidies om zekerheden te krijgen. Maar uh, de organisatie kwam in een crisis. En allemaal gedoe en conflicten onderling. En dat heeft de hele tijd geduurd. En op een gegeven moment besefte ik van, ja, ik, ik kan hier wel doorgaan... maar ik, ik, ik, moet, ik moet hier gewoon weg. Ik moet een streep zetten. En ik heb ontslag genomen. En uh, ik ben voor mezelf begonnen. Ik, was, ik, ik had inmiddels een eenmanszaakje als ZZP'er... was ik ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. En, uh, maar ik, dat was eigenlijk, ik had eigenlijk verder helemaal niks. Ik, het enige wat ik wist is, ik, ik wil hier weg, dit wil ik niet meer. En ik wil uh, iets met ondernemen voor mezelf beginnen, maar wat ik dan precies zou gaan doen of hoe het eruit zou gaan zien, daar had ik eigenlijk geen idee van. En, uh, en zo ben ik begonnen, zeg maar achter een leeg bureau met een telefoon en. Uh nou, ze maken ze advertentie in de volksgrond gezet. Uh, maar je wist al wel en, uh, wat je wilde gaan doen. In, uh, uh, uh, uh, uh, wat heb je in die advertentie gezet dan? Nee, ik wist, helemaal, ik wist helemaal niet wat ik wilde gaan doen. Ik, uh, ik, wist, ja, ik ga ondernemen zal, worden. En, uh, dat, uh, dus de dus schuld biedt zich aan. <laughs> voor, alles. Voor, uh, voor Voor dingen, zoiets. Ja, voor dingen. Negent, ja, <laughs> ja voor, voor iets met presentatievaardigheden. Ja, 90 gulden kost de advertentie. Weet je nog, drie regels. En dat, dat was het. En uh, ik ben helemaal, helemaal, echt helemaal open. Ik wist wel, ik zou iets gaan doen met mensen helpen met presenteren. Of communicatie, ja? iets met regie. En ik noemde mijn bedrijf. Gunster, dat is mijn achternaam Gunster, en dan de ja. ondertitel... trainingen, regie en presentatie. Maar verder, dat had geen enkele inhoud. Ik moest gewoon klanten, handel, opdrachten, werk... Dat hele bedrijf moest zichzelf gaan uitvinden. Maar ik vond het fantastisch. Ja. En wanneer ontdekte je dan... maar wacht eens even, uh, mensen kunnen dit kennelijk niet goed... daar ga ik ze bij helpen. En wat is dit dan precies? Uh, nou, het, uh, die eerste twee jaar ben ik van alles gaan doen. Echt, overal ja tegen zeggen. En dat was sowieso al een verruiming. Want ik kwam uit een wereld met hele strikte normen. Van goed en fout. En bruinbrood is verantwoord. En witbrood is slecht. En rechtse politiek is verkeerd. En links is goed. Dus ik kwam echt uit een, ja, een soort kerk, zeg maar. Van hoe het wel moet en hoe het niet moet. Een ja. Kerk in de negatieve zin van het woord. Dus de, sowieso de ja kunnen zeggen tegen alles wat er voorbij komt. En elke klus met een soort uh, plezier omarmen. Van nou, laat maar zien wat er gebeurt. Dat, was, dat vond ik al een bevrijding. Dus die eerste twee jaar heb ik ontzettend genoten van alles wat kon. En ik heb van alles ook gedaan. En na die twee jaar ontstond een soort punt dat ik dacht van nou als ik nou niet oppas word ik een soort trainingsbureau. Dan gaan we trainingen doen met presenteren en uh, assertiviteit één en vervolgcursus twee. En dan, als dat dan succesvol wordt dan uh, neem ik iemand in dienst. Maar ja, die moet dan een collega hebben voor de gezelligheid. En dan komt er een OR en uh, een Zelfs als het allemaal succesvol zou verlopen, werd dat een soort uh, rampscenario. Dus En dat toch weer op de weg. In, nou, ik zag, ik zag dat succes een doemscenario zou worden. Kijk, dat zelfs succes zou leiden tot iets waarvan ik dan een soort saai bedrijf zou worden. Ja. Ik dacht: ik, hallo, ik ben geboren. Laat ik er wel mijn eigen feestje dan van maken, toch? Um, dus daar die twee jaar heb ik mezelf de opdracht gegeven om halt te houden... en mezelf de vraag gezelf van nou, als, ik, als ik mezelf nu her, her ga uitvinden weer... ga definiëren wat dit bedrijf is. Ten eerste, wat vind ik dan leuk om te doen? Als ik het dan niet leuk vind, ja, waarom zou ik dan nou überhaupt aan beginnen? Waar ben ik goed in? Uh, ja, je moet, als je iets leuk vindt, meer, kan het niet. ook een beetje sneu. En waar heeft de markt behoefte aan? Dus waar zouden mensen nog geld voor willen betalen? Nou, dat, is natuurlijk, dat, dat is een vraag die meerdere mensen stellen... maar dat is een van de moeilijkste vragen geweest om beantwoord te krijgen. Want dat antwoord had ik natuurlijk ook niet zomaar... Maar um, dat na ongeveer een half jaar kristalliseerde zich het beeld uit. En dat is eigenlijk leidend geweest. Wat ik toen voor me zag, was uh, een zaal met mensen. Ja, Natuurlijk. Die, die kijken allemaal naar mij, dat ja. is een, de, heel belangrijk. Ik uh, praat heel veel, net zoals nu zeg maar. Ja. ik praat heel veel. Naast me zit een acteur aan een tafeltje met uh, muziekjes. Een soort sidekick, uh, hulpassistent... Uh, uh, en ik dan een heel verhaal. Over, wat je, wist je toen al? Ge, nou, ik had heel vaag iets. Maar niet, waarover niet precies. Dat, maar, dat, kwam laat, dat verhaal komt dan wel, dacht ik. En dan hou ik een verhaal. En het staat een ik stuur een factuur en die wordt betaald. Dat was een beetje uh, het leidende beeld wat ik zo voor me had. Ja. En, uh, en iets met ja maar. Dat had ik al, ja maar had ik al wel. Uh, ik had een soort, uh, een soort theateroefening. Een, een, een, een, een trainingsachtig dingetje. Wat een rode draad in mijn werk geworden was. En uh, die oefening deed ik alsmaar. Die had te maken met ja kunnen zeggen tegen een aanbod wat iemand maakt. Nou, Daar had ik of minstens zo'n verhaaltje over. En dat is de kern van het omdenken. Die had ik al wel inhoudelijk te pakken... maar dat verhaal wat ik er toen bij had... is lang niet wat ik nu heb. Nee, nee want je hebt nu een verhaal... en je hebt ja. nu een soort van theatervoorstelling. Ja. Um, daar doe je mee door Nederland. Uh, onze collega Gerry Bos maakte een impressie daarvan. En die gaan we nu even naar luisteren. Ja maar, een omdenken, dat spreekt ons heel erg aan. Wij geven samen flirttrainingen, trainingen, dus dan past het positief denken heel erg bij. Ja, dus wij helpen mensen om hun relaties te versterken in zakelijke contacten. Oh, okay. ja, dus, en, en daar, daar is past... omdenken mooi bij. Ja. <laughs> maar we hopen dat we een paar mooie tips krijgen, hè? waarvan we denken oh, die nemen we mee voor onze trainingen. Zoiets gaan we goed eens doen. Nou, het leek ons gewoon wel leuk. Uh, dat, dat, boek, uh, ik heb, uh, dat boek heb ik zo half gelezen, dat sprak me toen wel aan en nou, toen kwamen we zo van, ja, nou, maar eens heen. Wat is omdenken volgens u? Dat je op een andere manier eh, tegen dingen aan kunt kijken dan je eh, anders altijd doet. Heeft u het al geprobeerd voor uzelf? Ja, maar het lukt niet altijd. Ik heb achteraf met je dochter over gehoord. Die had daar een keer een workshop in gehad. Nou, toen dachten wij van, wij wachten het af wat we zien van haar. En we doen het de hele tijd. Iemand is verdrietig en die gaan we dan opbeuren. Iemand is gedemotiveerd en die gaan we dan motiveren als er iets is waar extra gereinigd voor wordt, dan is het dat. Het ja. is onzin mensen motiveren. Je kan jezelf al niet motiveren. Laat andere mensen dan nou met rust met je eigen gebrek. Doe dat nou niet, gewoon mensen motiveren. Iemand is wat moe, zit een beetje in een overgangsgedoe. Weet je, heb er gewoon begrip voor, verplaats je dit, Maar motiveren, verschrikkelijk. Joh, met één been kan je toch heel leuk hinkelen? Zeg dat nou niet. Nou, jullie hebben de voorstelling gezien. Ja. ja. Geweldig. Ik vond het heel erg leuk. Enorme energie, veel humor, creativiteit. Maar nou goed, dat was even de, de, de voorstelling op zich. En ook de inhoud, ja, helemaal naar mijn hart. Ja, het, het begon wel spannend. Toen ik de microfoon kreeg, dacht ik wel, ik doe het vast fout. En dat ging helemaal goed, gelukkig. Ja. Dus het zonder oordeel kunnen zien, wat, wat, ja, wat doet iemand? En kijken kan ik afstemmen? Dat vond ik, ook wel de, dat vond ik wel de grote uitdaging, dat was op het eind. Dat Waarvan was een ik... voorbeeld waarbij de, de, de schoonvader, ja, de, de, schoonvader. De, de vriendje van de dochter, die komt heel schuchter binnen en de schoonvader is een schreeuwerd. Ja. En dat gaat dus helemaal mis. Ja, en hoe los je dat nou op dan? Hij zegt, accepteer de ander zoals hij is en dat is deksels moeilijk, dat klinkt heel prachtig. Nou ja, ik denk, daar gaan we nog maar zo'n ja. poosje op oefenen. Uh, want die schoonzonen die bij mij al aan de deur komen voor mijn dochter, heb ik ook wel zo uh, mijn bedenkingen bij. <laughs> dus in die zin is het wel een voorbeeld van elke dag. Dat ik dacht: er zit ook wel een wijze les in waar ik nog niet helemaal klaar mee ben. Ik heb nog wat te doen. En dat is ook wel weer leuk. Zo, een impressie van de theatershow van Bertolt. Uh, wij praten zo even verder over wat meer een cabaret-show lijkt dan een, uh, dan een training. Uh, maar het is inmiddels uh, half acht. Uh, tijd uh, voor het nieuws, gelezen door Raymond Seré. Radio 1 Het NOS-journaal. Rijkswaterstaat waarschuwt dat het door de sneeuw nog glad kan zijn op de weg. Strooiwagens en sneeuwschuivers hebben de wegen zoveel mogelijk schoongemaakt. Maar omdat er weinig verkeer is, wordt het zout niet goed ingereden. In de ochtend trekt de sneeuw naar het noorden weg. Door de sneeuwstorm in het noordoosten van Amerika zijn zeker negen mensen omgekomen. Onder wie een vrouw van tachtig, die werd aangereden toen ze haar oprijlaan schoonmaakte. En een jongen van elf, die stierf van koolmonoxidevergiftiging. Hij zat in een auto met draaiende motor om warm te blijven. In het noordoosten van de VS geldt nog altijd de noodtoestand. De premier van Tunesië heeft in een interview gedreigd af te treden... als zijn eigen partij niet doet wat hij wil. De premier wil een kernkabinet vormen zonder politici. Dat is volgens hem nodig om de crisis te bezweren... sinds de moord woensdag op oppositieleider Belaid. Maar de partij van de premier, de grootste van het land, wil daar niets van weten. En vliegtuigfabrikant Boeing heeft een testvlucht gemaakt met de Dreamliner... De eerste 50 toestellen van de Boeing 787 staan al weken aan de grond vanwege problemen met de accu's. Die vlogen in twee gevallen in brand. Tijdens de twee uur durende testvlucht is informatie verzameld over de accu's. En dat waren de hoofdpunten uit het nieuws. Het weerbericht van Weeronline. In Noord-Holland, Flevoland en Gelderland valt momenteel sneeuw. Het sneeuwgebied trekt langzaam naar het noordoosten... zodat de komende uren in de noordelijke vier provincies ook nog een paar centimeter sneeuw zal vallen. In de zuidwestelijke helft van het land is het droog en in Zeeland komen opklaringen voor. De temperatuur ligt rond het vriespunt. Tot het begin van de middag kan het in Groningen en het noorden van Friesland sneeuwen. Uiteindelijk wordt het ook daar droog. Vanmiddag komt er op de meeste plekken wat ruimte voor de zon. De maximum temperatuur komt uit tussen 0 graden op de wadden en plus 3 graden in Zeeland. De wind draait van zuid naar zuidoost. Het neemt vanmiddag toe tot matig of vrij krachtig. En deze wind maakt het voor het gevoel nog een stuk kouder dan dat het eigenlijk is. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen en gaat het 2 tot 5 graden vriezen. Er worden geen hele lage temperaturen verwacht omdat de wind blijft doorstaan. Later in de nacht raakt het in het zuiden meer bewolkt... en aan het einde van de nacht kan er in Zuid-Limburg en in het zuiden van Zeeland wat lichte sneeuw vallen. Morgenochtend maakt het zuiden van het land nog steeds kans op een klein beetje sneeuw. De rest van de dag verloopt droog met in de noordelijke helft van het land ook af en toe zon. De temperatuur komt morgen uit rond of net boven het vriespunt en er waait een koude oostenwind. U luistert naar Dit is de Zondag, met Kifa Alouche. U net inschakelt. Een hele goede morgen. Fijn dat u luistert. Mijn gast is Bertolt Gunster, levensfilosoof, managementguru. En vorige afwacht af praat ik met hem over hoe hij zijn eigen leven leerde omdenken. Uh, dat niet eens hoefde te leren, maar dat al van uh, uh, jongens af aan deed. Uh, dat omdenken, dat is anders kijken naar je situatie... waardoor je problemen uh, je niet meer als problemen ziet... Uh, omdat je mogelijkheden gaat zien in plaats van bedreigingen. Voor het nieuws uh, luisterden we even naar een impressie van, uh, van Bertolt's Theatershow. Bertolt, um, dat klonk meer als, uh, als een cabaretvoorstelling... dan als iets waar ik iets van moest leren. En in de vraagstelling ga je ervan uit dat het een en het ander uitsluit? Daar ga ik in de vraagstelling van uit, ja, ja. Misschien is dat een onjuiste aanname. Ja, ik, als ik voor mezelf spreek... Ik vond school vaak verschrikkelijk omdat het zo ontzettend saai was. En als je naar cabaret kijkt, of een televisie ziet, of een programma, en het, het is alleen maar leuk, vind ik het niet boeiend. Dus ik vind het zelf leuk als dingen en leuk zijn, onderhoudend, snel, vlot verteld worden. Dat zie je dat je echt erbij moet blijven om het bij te houden. En tegelijkertijd een, een boodschap hebben. Dus ik hoop dat mijn programma's dat ook hebben. Want dan vind ik het zelf niet geval boeiend om te vertellen. En ik hoop dat mensen het dus ook leuk vinden om mee te maken. En boeiend tegelijkertijd. Want dan komt het ook beter aan. als, ja, je, als, je, ja, me, als je, me... je blijft erbij en je onthoudt het en uh, het maakt indruk. En je, je leert met, je, het leren is meer dan een, uh, iets begrijpen. Leren is een, een totale ervaring. Ja. Um, de, de, deze dames die we net hoorden, die reageren enthousiast. Maar u bent ook in uh, Oost-Europa geweest. Nou kan ik me voorstellen... Die leven daar ongeveer in de jaren 50, uh, hmm. althans onze jaren 50. Ja. Um, hoe makkelijk is het omdenken als je op de tiende verdieping woont... je hebt geen water in je flat en de lift is stuk... en je moet steeds vijf verdiepingen naar beneden lopen om, om water te halen? Ja, dit, dit is wat ik uh, ook in mijn boek beschrijf, wat ja. ik meegemaakt heb. Een mevrouw in een collegezaal in een uh, universiteit uh, uh, opstond... en uh, echt boos was van, nou, nou, u heeft makkelijk praten met uh, denkproblemen om. Wij hebben pas echte uh, problemen. Mensen hebben hier geen water in een flatgebouw. Waarop ik haar uh, vrij provocatief... maar ik deed dat met een glimlach. En ik, de, ze bleef heel netjes binnen boord. Maar ik zei tegen haar, van, ja, we hebben hetzelfde probleem. zit ik televisie te kijken, tele, voetbalwedstrijd, WK... wil je wat drinken, Dan is daar geen water. Moet ik ook naar de keuken lopen. Nou, dit klinkt wat provocatief. Ja. En, uh, ik zei ook tegen haar, dit, dit, dit is niet om je te chockeren of te ontregelen... maar om duidelijk te maken dat... Uh, het werkt per definitie zo dat je wil iets, in dit geval water... en daarna ontstaat het probleem, daarna en daardoor, hoe je het dan moet halen. En natuurlijk is dat probleem in Oekraïne uh, veel groter... en van een andere orde dan het probleem zoals ik dat in mijn situatie beschrijf. De, de mm -hmm. vergelijking is in zekere zin absurd. Maar op filosofisch niveau is het van belang om in te zien dat in beide gevallen geldt... de regel geldt dat je eerst iets wil, in dit geval water... en dat daarna door die wil een probleem ontstaat, namelijk hoe het water te halen. En dat is in haar geval natuurlijk een heel groot probleem, in mijn geval een klein probleem, maar ja. de wetmatigheid is hetzelfde. Ja. Waarop zij zei, ja, je weet makkelijk praten, willen water willen drinken, je moet toch drinken? Hè? Je moet er, hoezo is er sprake van widdel of vrije keuze, je moet drinken? Waarop ik tegen haar zei, maar staat er dan iemand s'morgens naast je bed, uh, gij zult drinken, drinkt, uh, u moet drinken. Als gij niet drinkt, is niet erg. Nou ja, zei, nee, zegt ze, zeg, ja, maar zegt ze, maar als je niet drinkt, dan ga je dood. Waarop ik haar vroeg, nog steeds in de lijn der logica, en wat is het dat je dat niet wil? Ja, zeg dat doodgaat. Ja, ja, ja ze, je wilt toch leven. Zeg, nou, daar, en nou hebben we een verbond. Want je wil dingen in het leven. En dat is onderdeel van het mens zijn. Dat wij verlangens hebben, wil hebben. We hebben de wil tot leven. En daarna zullen er altijd problemen ontstaan. Altijd. En per definitie hoe dan te leven, hoe het water te halen. En dat, je komt er niet onderuit dat door te leven en door te willen leven... je dus problemen creëert. Dat is onderdeel van het leven zelf. En je wil een liefdevolle relatie, dat lukt dan. Dan heb je een gezin, en je bent gelukkig, je hebt kinderen, je wordt oud. Alles lukt. En op een gegeven moment gaat één van de twee dood. En dat is verschrikkelijk. Dat is natuurlijk heel erg. Ja, maar oké, okay, de conclusie is dus leven zorgt voor problemen. En dan? Word wat, wat ik daar. Weet, weet die mevrouw daar blij van? Of misschien zie je het dus, ook wel. Het duur. helpt dus in te zien dat hoe meer problemen je hebt, hoe sterker en wilskrachtiger je in het leven staat. Het is helemaal niet erg problemen hebben. Het is gewoon deel van het leven. Maar als je valt, dan heb je, je zo'n spijn in je knie. Dat hoort er gewoon bij. Als je leeft, je hebt een liefdevolle relatie. Of jij gaat dood, of de ander gaat dood. Dat is verschrikkelijk. Ik zeg niet dat het leuk is, maar het is verschrikkelijk. Het is naïef om dat probleem te willen vermijden. En daar en daar vindt de werkelijke tragedie plaats. Als je namelijk wil leven dat je dat probleem wil vermijden, dan leef je niet. En dan doe je precies wat um, een kennis uh, uh, vertelde, een verhaal over een meisje in middelbare school, wilde graag verkering met een jongen. De jongen was helemaal verliefd op haar. En ze ging er niet op in. En dus hij, toen vroegen ze haar waarom dan niet? Ja, dan straks maakt het niet uit. Ja, nou zo kan je leven. Dus ja. dat je elk probleem probeert te voorkomen. Ja, en dat ja. doe je niks. Ja, maar die, die, die voorbeelden die je nu aanhoudt, die, die snap ik wel. Maar werkt dit ook als je in Aleppo woont? En de, en, uh, uh, de kogels om je oren vliegen en uh, er gaan mensen dood? Ja, dat hangt er vanaf welke instelling je kunt vinden. Maar uh, er zijn prachtige verhalen van mensen juist op het diepst van uh, het leven. Hè, daar waar het, het het meest pijn doet zich heel erg verlicht of bevrijd kunnen voelen. Niet omdat ze zich zomaar zouden verzoenen met de situatie. Maar omdat ze ten diepste kunnen ervaren... dat we als mensen altijd vrij zijn om te kiezen hoe we met de situatie omgaan. En wat ons ook wordt aangedaan, in de kern wie wij zijn, is een vrij wezen. En we hebben altijd de keuze hoe we op de situatie reageren. Maar de, de, de, de, de, Ik heb iemand verloren. Ik ben in rouw. Wat, hoe, dat, is, dat is vreselijk, ik mis iemand ontzettend. Hoe kan ik in zo'n situatie mogelijkheden zien in plaats van ja, de bedreigingen? Is, wat mij betreft is het antwoord heel erg simpel. Hoe meer rouw je voelt, hoe meer dat betekent dat je van die persoon hebt gehouden. Ja. Dus jouw rouw, maar dat wist ik. Ja, dus omarm je rouw, want dat betekent dat je een enorme liefdevolle relatie hebt gehad met iemand... En wees daar blij mee. Het zou namelijk veel erger zijn als je helemaal geen rouw zou voelen. Of een beetje rouw zou voelen. Dat betekent dat je een minder liefdevolle relatie gehad hebt. Rouw is onderdeel van het leven. Oké, okay, maar het betekent dus ook niet dat, het, dat ik met omdenken ook pijn uit de weg kan gaan. Ik, ga juist de, mijn, ik nodig je juist met omdenken uit om de pijn in te gaan. Om het helemaal te voelen. En helemaal te accepteren. Ook de pijn is namelijk een feit. Zoals een hond blaft en het regent en je knie open is als je valt. Zo is rouw een feitelijk onderdeel van het leven. Ga niet uit de weg. Beleef het. En, en dat zei Tolle heel mooi, had het over de pijn over de pijn. Stop met erover te zeuren dat het is zoals het is. Want het is zoals het is. En dat is verschrikkelijk. En het verschrikkelijk. Dus wees niet is. zo ongelukkig met het feit dat je ongelukkig bent. Precies, maar wees gewoon ongelukkig. Sta dat gewoon toe. Ja. Nee, en wees heel ongelukkig. En probeer heel ongelukkig te blijven. En dan zou je zien, dan is er een dag dat je opzegt: ik ben best wel gelukkig. En dan moet je niet, niet blij mee zijn dat je gelukkig bent. Dan moet je zeggen, ik moet ongelukkig blijven. Op een, een gegeven moment lukt dat niet. Dan ben je toch weer gelukkig. Eba. Het is zo simpel eigenlijk. Kan, uh, uh, maar het is dus niet omdenken, het is niet omvoelen. Nee, het is omdenken, omdat uh, een gevoel is ongelooflijk belangrijk. Uh, de dingen ervaren, maar door voortdurend te duiden, te begrijpen hoe de dingen werken... en daar woorden aan te geven, uh, kunnen we grip krijgen op wat er gebeurt. Maar dat kan dus niet iedereen. Ik heb het gevoel dat er twee soorten mensen zijn. Er zijn okay. mensen die... Ja, dat is fijn. Ik kom eens even met een filosofie. Ja, ja. Ja. Er zijn twee soorten mensen. Er zijn ah. mensen die in aanleg kunnen wat jij beschrijft. Ja. Namelijk in elke situatie er even uitstappen naar jezelf. Kijken en zeggen, woe, wat is hier aan de hand? Ja. Moet ik niet zo doen? Of ik moet dit omarmen? Of, jij ja. En er zijn mensen, de notoire jamaarders, ja. die, die, die zich verliezen in een probleem. En hoe je ook tegen ze aanpraat... hoe je ze ook probeert om te denken... Ja. Je krijgt ze niet mee. Nee. is heel irritant. Ik denk dat er nu heel veel mensen luisteren. denken, dit gaat over mijn partner of mijn moeder. Dat kan haast niet anders. Ja, ik ken er ook een in mijn. Bij mij ook beginnen allemaal bellen. Ik denk, oh die, oh die, oh die. Maar ik wil die mensen meekrijgen. Doe dat nou niet. Gewoon niet doen. Accepteer gewoon dat ze zijn zoals ze zijn. Die zijn zoals ze zijn. En wees zelf misschien een beetje een soort voorbeeld. Of doe het hoe het zijn. Maar als ik jou nou meeneem. Als ik jou meeneem. Jij bent een erkend omdenk. Meester. Dat is de bedoeling. Hè? Ja. Als ik het al niet ben, dan uh, wie dan wel. Wie dan wel? Krijg, krijg jij het wel voor elkaar? Nou, wat, wat, wat helpt is... Uh, uh, kijk, andere mensen veranderen, niet doen. Gaan andere mensen veranderen is verschrikkelijk. Moet je, echt iets wat mensen niet willen, is veranderd willen worden. Mensen willen wel veranderen, maar mensen willen niet veranderd worden. Uh, maar je kunt wel jezelf veranderen. En je kunt wel acties ondernemen... waardoor allerlei patronen waarin je met andere mensen gevangen zit... waar jij last van hebt, gewoon niet meer werken. Ja, maar werken. ik hou van die persoon. En ik vind ja. het vreselijk dat hij in zijn leven of in haar leven... zichzelf zo heeft vastgezet... doordat ze niet in staat is om anders naar haar leven te kijken... Ja, ja. dan ik heb een probleem en ik loop er tegenaan. Ja, nou, ik, ik heb vroeger heel lang gedacht... Uh, dat ik en, en, en, en, en, een soort geïnspireerde, blije doos heb ik geprobeerd... mensen te helpen en te veranderen. En ik ben daarmee gestopt. Maar Je hebt daar toch je levenswerk uh, uh, van gemaakt? Ja, maar er zijn meer mensen die deze boeken niet gekozen hebben dan wel. En die mensen die boeken niet kopen... daar zal je me niet op richten. Zijn. Die mensen die naar jouw jou voorstelling komen die jouw boeken lezen... dat zijn ja. er in de afgelopen ja. jaren inmiddels... alles bij elkaar geloof ik een half miljoen. Ja. Ja. Dat zijn allemaal mensen die... die al konden omdenken... of die er al toe bereid waren of zo... Ja, ik, vind, ik heb daar geen uh, uh, niepe onderzoek naar gedaan, dus ik durf daar geen harde uitspraken over te doen. Wat ik wel durf te zeggen, kijk, in de grond willen heel veel mensen willen dingen wel anders of beter, of willen wel een beetje zoeken naar hoe het beter zou kunnen. Maar er zijn gewoon mensen, ja, er zijn mensen, da daarvan zou je kunnen zeggen, als je ze hun problemen afneemt, neem je ze eigenlijk het laatste af wat ze hebben. Een verhaal om over de zeuren, iets waar ze, ze in vastlopen. Maar laat die mensen dat nou gewoon houden, toch? Ja, nee, nee, ja, dat, ja. Die, dat vind ik moeilijk. Maar, waarom is dat accepteer. moeilijk dan? Omdat, het, omdat er ook mensen in mijn directe omgeving zijn... van wie ik veel hou... Mm -hmm. en voor wie, ik, voor, wie ik, voor wie ik vind dat het hun leven beter zou maken... en ze gelukkiger zouden zijn... Ja. als ze niet alleen maar met, het, uh, met, met de nare dingen bezig zouden zijn... Ja. Ja, ja, ja ik snap helemaal wat doen. je voelt. Ik ja. kan er niks aan doen. Ik zou zeggen, nou, tegen, dat worden ze nog niet gevallen. Het tegenovergestelde van omdenken is vastdenken. En daar waar je bij omdenken van een probleem een mogelijkheid maakt, maak je bij vastdenken van een probleem een catastrofe. Ja. Ik durf je te voorspellen dat als jij die mensen gaat proberen te helpen, dat het een voorbeeld van vastdenken kan worden. Omdat het gezeur met hen en het gedoe, je gaat erop lopen duwen en je gaat, je gaat tegen ze inpraten en ze gaan een hekel aan je krijgen. Ze vinden je een vervelende vent en ja, gedoe. Klopt, klopt, doe klopt, het allemaal. gewoon stoppen mee. Gewoon okay, niet doen. Ik stop Geniet niet. van ze zoals ze zijn. Omarm ze als een uh, antropologisch verschijnsel. Lach om ze. Lach met ze. Met, met, met liefde en met een, met een vriendelijke glimlach. Amuseer je met ze. Hmm. En, uh, uh, en vooral accepteer ze zoals ze zijn. En dat begint bij jou. Hè? Dat kan jij doen. Ja, dat of dan niet? Dan weer of niet? Ja. Hmm. Hmm. Ja. Hmm. Ik zal er nog eens even op broeden. Ja, doe maar. Intussen um, is het um, bijna vast. kwart voor acht. Elke zondagmorgen bieden wij onze gasten een poëtisch geschenk aan. En dat doen we ook voor Bertolt. Speciaal voor jou uh, heeft dichter Paul Borgreven dit gedicht geschreven. Vijftien strategieën voor een probleem. Voor Bertolt Gunster. Zover ik iets van problemen weet, heb je vaak niet meteen door dat ze er zijn. Zoals ik, in haast op weg naar de trein, tegen een wildmanspersoon aanreed. Die mij stellig, wil jij een probleem? vroeg. Maar heb ik toch duidelijk, nee, zei. Maar dat antwoord stemde hem niet echt blij. Om te voorkomen dat hij hardhandig sloeg... vluchtte ik zo snel ik kon, misschien wat laf, maar ongeschonden. Als ik ja had gezegd, pijnste ik, was de uitkomst dan even slecht? Problemen komen, hoe kom je ervan af? Soms moet even worden omgedacht. Een trein later, was dat nou zo'n bezwaar? Er zijn duizend redenen voor ja maar. In het probleem huist een verborgen kracht. Wacht, accepteer, bekrachtig, respecteer. Zet door, focus, denk terug, elimineer, importeer, collaboreer. Verleid, evalueer, verwissel, ontregel, maak een ommekeer. Hoe je ook gaat, je komt altijd ergens aan... En af en toe ook in wat tegenslag. Zoals ik op het perron bij mijn treinreis zag... waar juist de man die ik aanreed moest staan. Ja, dat was uh, Paul Borgreven met een gedicht voor mijn gast Bertolt Gunster. Dank je wel. Ja. Ja. Ja, ja. dank je wel. Helemaal waar. Was ja, helemaal een herkenbaar verhaal? Ja, ik ben wel benieuwd wat, wat, inderdaad, wat als hij ja gezegd zou hebben... Eh, en William, toen hij zegt, wil je een probleem? En hij zei nee. Ik eh, ben wel benieuwd wat, die, wat er gebeurd is als hij ja gezegd zou hebben. Het gedicht is uh, nog uh, na te lezen op onze website. eo.nl slash dit is de zondag. En uh, wij gaan luisteren naar muziek. Gary Nock met Make it Better. started seeing things it takes a little faith to believe in and it feels a little easier like you've got someone holding your hand so hang a bouquet from your pocket and if it starts a conversation you can talk about the way it seems we're starting to discover We're all in this thing together after all. We can make it better if we work together. Like a soul projector. I wanna see it this way. I wanna see it this way. I belong on this planet and for the moment This is where I am So no point in wasting This vacation I wanna see All I can And if someday I'm flying Around it I'd like to say I left it Better than it was the day I found it and I hope When I'm home, I recognize a couple faces I know. We can make it better uh, if we work together. Like a soul projector, uh, we wanna see it this way. We wanna see it this way. Dat was uh, Gary Nock met Make It Better. En uh, u hoorde al uh, dat uh, wij intussen gewoon uh, door zijn blijven praten. Mijn gast uh, Bertolt Gunster is levensfilosoof. En ik uh, heb het uh, dit uur met hem over hoe je moet omdenken. Hoe je om moet gaan met situaties die je als een probleem ervaart... maar dat niet hoeven te zijn als je er anders naar kijkt. Dat is in essentie uh, wat, wat, wat Bertolt ons probeert te leren. Um, het laatste boekje dat je hebt geschreven gaat over opvoeden. Mm -hmm. uh, ik denk dat er veel mensen zijn die daar uh, regelmatig mee... met de handen in het haar zitten. Ja. Um, wat is in essentie, als het gaat om opvoeden... Uh, um, hoe we moeten omdenken? Nou, de, um, opvoeden is een van de moeilijkste gebieden. en uh, Iedereen die uh, kinderen heeft, die opgroeien... Um, weet, en ik weet het zelf ook uit ervaring, dat er gewoon jaren kunnen zijn dat je echt als ouder met je handen in het haar zit, dat je je zorgen maakt dat dingen niet werken, dat ze niet doen wat je wil. En um, dan zitten ze in een of andere fase, in een of andere koppigheidsfase of in de puberteit. Maar ook los van die fases is opvoeden gewoon een heel ingewikkeld uh, project. Dat kan ik helemaal ja. volmondig aan. Precies. Als je tegen een kind zegt, ga die kant op, dan gaan ze de andere kant op. Dat is een beetje hoe het uh, werkt. Um, Heel veel uh, uh, is er dan een soort roep om strengheid. En de kinderen moeten weten waar ze aan toe zijn. En, uh, maar we weten met z'n allen ten diepste dat het zo... Iedereen, elke opvoeder, weet dat het zo niet werkt. Je kunt tegen de kind zeggen, doe dit of doe dat. Dan nou, zal het misschien een tijdje doen. Maar uiteindelijk, opvoeden weet alleen maar... Als er, als er sprake is van het respecteren van elkaars vrije wil. En het, het niet gebruiken van je macht. en uh, ja, De kern van het laatste dat? boek... Wat? Wie, Ik zeg ho, ho, dat? Ho, wie zegt dat? Ik zeg dat. Uh, en, uh, opvoeden werkt alleen als je elkaars vrije wil dat we alleen in liefde. Ik geloof in ja, liefde. Maar in in houden van. Ja, ja, maar dat impliceert dat ik, dat ik geen regels mag stellen. Als ik van iemand hou. Ik vind nee, jou ik een vind... hele aardige vent. Maar als Dankjewel. jij je zo meteen aan mijn, haar, aan, mijn, aan mijn niet bestaande haar gaat trekken... dan ga ik toch echt grenzen stellen. Ja, maar dat doe je, ik hoop dat, dat je dat doet niet om mij op te voeden... of een wet te stellen of een regel te stellen... maar gewoon op te komen voor jezelf. En dat nou, is je duidelijk te maken dat daar een grens van mij ligt. Natuurlijk. Ja, en dat respect, ik zeg niet dat ik niet streng, ik zeg niet, hallo, je moet mij als opvoederen zien. Ik kan heel uh, strikt en streng zijn, tuurlijk. Okay. Maar dat doe ik niet om mijn kinderen op te voeden. Uh, dat doe ik om voor mezelf te zorgen en voor mijn kinderen te zorgen. En, um, ik hoop, en dat is de, de rode draad van het laatste boek wat ik geschreven heb, dat mensen tot dat wij met z'n allen stoppen op te voeden. En met op te voeden bedoel ik dan allerlei acties die je onderneemt, zodat je kind maar begrijpt hoe het later ooit zou moeten doen. Want een flauwekul later en ooit. Er is nu een levende relatie. En dan kunnen dingen nu vervelend zijn. En als ik wil dat mijn kind bepaalde dingen wel of niet doet, dan is het legitiem om te zeggen dat ik dat wil omdat ik daar nu last van heb. Omdat ik het vervelend vind. Maar als ik er geen last van heb en ik doe het met een soort oog op later of ooit, ja, dat, dan begrijpt het kind het er niet. Dat slaat ja, helemaal nergens Maar laten zo. we het eens concreet maken. Ja, graag. Uh, ik heb een zoon van 13. Ja. Dat is een mooi kind. Ja, Dankjewel. Ja. Uh, en dat is een hele slimme jongen. Ja. Uh, en die doet het best aardig op school. Mm -hmm. Maar daar, ik moet hem wel bij de les houden. Anders maakt hij zijn huiswerk niet. Dat nou, denk dat, je is ja. een dat is een aanname van jou. Nee, dat is een aanname. Dat en dat is dat, geen als je aanname, een dat één week volhoudt, is... twee weken, drie weken, maand, twee maanden. Als je gewoon alsmaar zijn huiswerk niet maakt. Als je er achter de broek zit. Dat zou er op een gegeven moment kunnen gebeuren, denk je dan? Nou, dan, wordt die, uh, dan blijft hij zitten. Weet je dat? Of vermoed je dat? Ja, dat is wat ik. Vermoed op basis van de ervaring die ik tot nu toe heb met hem en met mijn andere de, kinderen. Maar je hebt nog niet de ervaring aangegaan wat er gebeurt als je hem niet achter de broek zou zitten. Ja, maar ik vind hem net iets te belangrijk om, om, om, om die gok te nemen. Want wat is er, stel dat hij dan blijft zitten, wat is daar erg aan dan? Omdat hij dan niet de potentie eruit haalt die erin zit, denk ik. I in dat jaar dat hij over zou doen, zou hij dan misschien meer kunnen leren... of met andere kinderen omgaan dat hij een jaar even niks te doen heeft... door die allerlei vaardigheden op zou kunnen doen... die hij meer leren dan dat hij iets sneller door die school vliegt? Ja, ja maar jij, jij, jij plakt er nu een aantal dingen aan... die ook maar gewoon een aanname zijn. Wie zegt dat nee, hij dat dan gaat doen? Niemand. Misschien gaat hij dan het, dan nog maar de grap is dat we het allebei niet weten. Alleen jij hebt de aanname dat hij over moet. En ik heb de aanname van waarom moet dat nou zo nodig? Ja, dus ik stel ja. jouw aanname ter discussie. Ik zet daar niks tegenover. Ik zeg dat ik het niet weet. Jij zegt dat je het weet. Jij zegt, je weet het, die door moet met leren. Wie weet zou nou, zo Ik zijn... weet wel dat als, als, als hij zijn middelbare school... een beetje gezellig en op tijd afrond... Op, rond, tijd, op dan, tijd, Maar heeft het project ja, haast nou, dan? Nou nou ja, een soort, als je één keer een een blijft, soort... blijft zitten en je blijft nog een keer zitten... word je gewoon van die school afgegooid. Maar weet hij dat, beseft hij dat zelf niet, denk je? Ik heb geen idee. Het zijn nee? momenten dat ik denk... nou, die jongen beseft dat niks. Ja, dat idee heb je voortdurend met kinderen. Maar is het niet het mooie van het opvoeden... het is dat ze op een gegeven moment dingen gaan beseffen? dat zij dingen gaan beseffen. Ja. Ja. Hoe ja. komen ze erachter dan? Hoe kun je bij jou dingen gaan beseffen dan als je 13 jaar bent? Ik bij jou kan het niet, want jij vertelt me de hele tijd wat ik moet doen. Nee, nee ja, zo erg is het ook wie niet. Ja, ja, maar ja, je, moet nog niet, een nou, maar je moet nou niet onderdrijven. Je moet gewoon wel zeggen nee, hoe nee, nee, is, nee, nee. Binnen een bepaalde grens is hij zelf... Binnen, binnen bepaalde kaders mm -hmm. moet hij zelf achter een heleboel dingen komen. Ja. Alleen om dat helemaal los te laten, vind ik heel erg heen. Ik wil nog wel mm -hmm. langs de rand van het veld blijven staan... om, om zo nu en dan te roepen, let op, daar loopt die, de rand van het veld. Vind je niet heel, men zou de hele opvoeding niet heel erg kunnen gaan... over niet zozeer of jouw zoon wel of niet naar school moet... en op tijd zijn huiswerk maakt. Gaat de hele opvoeding misschien niet veel meer over... hoe het is voor jou om los te leren laten? Ja, dat zou best kunnen. Ja. Heb je vaak dit soort discussies met mensen? Voortdurend. En met mijn eigen partner ook. En mijn eigen kinderen. De, het, de grote tragiek van opvoeden is natuurlijk... dat je zorgen maakt. Je maakt je zorgen. Ja. En je kan dingen overzien die kinderen nog niet kunnen overzien. En Natuurlijk is het zo. Ik ben niet naïef en dom. En natuurlijk is het zo dat als je kind dreigt over te steken... Dat, en ik zal mijn kind dan tegenhouden, zeggen niet doen. Stop, gevaarlijk, kom een vrachtwagen aan. En niet van, wat dacht je er zelf van? En kijk maar. Nee, dus uit liefde voor mijn kinderen... zal ik hele strikte regels kunnen stellen. Om een voorbeeld te geven uh, als meisjes van 16 jaar... een soort feestje willen geven en tegen de ouders zeggen... joh, ga maar weg... Uh, en uh, ze nodigen zelf vrienden uit. Daarvan zou ik zeggen, als ouder niet doen, dat is levensgevaarlijk. Met WhatsApp en uh, op internet en binnen de kortste keren komen er 40 kinderen. Kan echt heel erg uit de hand lopen. Dus als, mijn, als ik een dochter zou hebben, ik heb alleen maar zoons, maar als ik een dochter zou hebben die zo'n verjaardag zou willen organiseren, ja. dan zou ik zeggen, dat vind ik niet goed. Niet om je op te voeden, maar dat is gewoon gevaarlijk. Dus dat trek ik een grens. Alleen die grens trek ik niet om haar op te voeden. Die grens trek ik om haar in het hier en nu te beschermen voor een reëel gevaar wat ze kunnen gaan ontstaan. En met je zoon van 13 jaar is ook een hele lastige situatie. Maar in zo'n geval ik zou ik zeggen: laat die jongens een beetje prutsen zo op een gegeven moment. Dan gaat hij een keer een proefwerk missen of hij gaat er onvoldoende. Wie weet dat die jongen zichzelf dan zorgen gaat maken? Dat hij op een gegeven moment zelf denkt: hm, dat gaat niet goed. Straks blijf ik zitten. En stel dat dat gebeurt en hij gaat zelf, zichzelf disciplineren. Dan ben je ontslagen voor je gezeur dat jij eigenlijk zijn huiswerk moet lopen maken. En zijn boeken moet controleren. En zorgen dat hij zijn tas bij zich heeft. Dus voor jou wordt het een stuk makkelijker. En hij heeft zijn eigen verantwoordelijkheid genomen. En misschien is het daar zelfs voor nodig dat hij een keer blijft zitten. Hoe erg is het nou dat je blijft zitten? Waar maak je nou druk over? Ik ben nee, zelf ja, in de tweede nee, nee. klas blijven zitten van de middelbare school. Ik vond gewoon van de feest. Kijk eens, kijk eens hoe het was het, mooiste, hoe het, het, jaar daarna, wat, het jaar daarna was het mooiste jaar wat ik op mijn hele middelbare school had. Ik hoefde heel erg weinig te leren. Ik kon ontzettend opgaan in de, in de klas. Ik was de grootste van alle kinderen. Ik heb ervan genoten. Ik uh, ga het proberen. Ja, het ik vond, ik ga weet proberen. niet of het is te moeilijk dat is. Ik zie het ik, al aan je gezicht. Ja, ja, dat ja, ga ja. je niet redden. We moeten uh, uh, er een eind aan blijven. Hartelijk vliegt. dank voor je, ja. voor je komst. Wederzijds. Um, uh, straks de collega's van Vroege Vogels. Uh, goedemorgen. Goedemorgen. Europa is in crisis, maar er borrelen ideeën. Toen zag ik dat die nestjes bekleed waren met wol. En toen kreeg ik een idee. Innovatie is het toverwoord voor een betere toekomst. Er is een enorm potentieel in Frankrijk. Er zijn mensen met hele goede ideeën. De schapen worden geschoren. Op een klein idee, een grote vlucht neemt. Die wol, dat gaat naar de fabriek. Daar worden dus isolatiepanelen van gemaakt voor de bouw. En nu draait hij een omzet van 2 miljoen euro. Vanavond om 7 uur in Bureau Buitenland. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Je moet er niet aan denken. Maar wij wel